Anik Zampersen met het NOS-journaal. In Veldhoven is een verdieping van een verzorgingstehuis ondergelopen door de regen van vannacht. De brandweer heeft het water weggepompt. De bewoners hoefden niet geëvacueerd te worden. Ook straten in Veldhoven stonden blank, net als in Eindhoven. Gisteravond regende het ook al hard in delen van op Brabant. Dat leidde tot wateroverlast op het terrein van Festival Dominator in Eersel. Op beelden van bezoekers is te zien dat het water tot boven de enkel staat... Het Israëlische leger heeft vanochtend boven de Rode Zee een raket onderschept die was afgevuurd vanuit Jemen. Volgens de Israëlische media was de raket op weg naar de kustplaats Eilat in het zuiden van Israël. Daar klonk het luchtalarm. De Houthis zeggen dat ze vanuit Jemen meerdere ballistische raketten hebben afgevuurd op Israël. Gisteren vielen in Jemen drie doden en bijna negentig gewonden door Israëlische luchtaanvallen. Dat was een reactie op een aanval van de Houthis op Tel Aviv waarbij een dode viel. Bij een frontale botsing op een snelweg in Bolivia zijn 22 doden gevallen, onder wie kinderen nog eens 16 mensen zijn gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op een weg naar Chili. Een bus en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. Het lijkt erop dat het misging bij een inhoudactie van de vrachtwagenchauffeur. In Bolivia vallen jaarlijks zo'n 1400 doden in het verkeer. Donald Trump heeft na eigen zeggen bij de mislukte aanslag op hem... een kogel opgevangen voor de democratie. Hij zei dat op zijn eerste campagnebijeenkomst sinds de aanslag een week geleden. Verder zei Trump in zijn toespraak dat hij zijn best gaat doen... om migranten uit de VS te deporteren. Het weer, eerst veel bewolking met een aantal buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag vooral nog buien in het oosten. In het westen wordt het zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 27 graden in het binnenland.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 De muziek begon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 Een opname 1928. Onderweg een hoop gezellige, vrolijke Nederlandstalige muziek. Ronnie Tober, Siska Peters en die grote hit. Als het even kan, maar eerst hier een plaat die eigenlijk... Uh, hij heeft een heleboel muziek gemaakt uh, van uh, ja rond de jaren 70, maar uh, jaren 80, jaren 90, 2000. Hij is al sinds 64 is hij actief, maar... Uh, we hebben ook een nummer gemaakt wat in de top 40 is gekomen. Dat was in 2009. Ja, volgens mij had hij hem al eerder gemaakt, maar is hij weer opnieuw uitgebracht. Maar ik vond het zo'n mooi nummer. Ik heb hem vorige keer ook al voor u gedraaid. Ik denk, we gaan hem gewoon nog een keer draaien. André van Duin, dat is de artiestenaan van Andriaris. Marines Adrie Kivon. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Een Nederlandse komiek, revueartiest, zanger, acteur, regisseur presentator, tekstschrijver en programmamaker. En het Algemeen Dagblad noemde hem, of noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En u hoort hem nu. André van Duin met Als de zon schijnt. Als die bovenaan de hemel staat Is het net of alles beter gaat Alles ziet er anders uit Als de zon schijnt Iedereen komt uit zijn winterslaat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 De rakelde en de bakker's vrouw rolt door het deeg. O oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. was geweest. Was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het alleen leven fijn. Als de, Als, de Als, de Als, de Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. De lieve heer, het man en vrouw geschapen. De de andere is zwak, de andere is sterk De lieve heer het zwak en sterk geschapen dus. Als het even kan, ja dan, als het even kan, ja dan Doen de vrouwen van het zware werk Moest eigenlijk verdwijnen met de cafés in elke straat of steeg. Dus denk ik dat de moest eigenlijk verdwijnen. Dus als je het even kan, ja dan. Als je het even kan, ja dan. Sap ik zelf alle flessen leeg. Oh. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct kan trouwen, het vrouwelijk schoon wil boten bij de vies, het vrouwelijk schoon, dat denkt direct kan trouwen, dus als je het even kan, ja dan, als je het even kan, ja dan, zorg ik dat het vrij blijven.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 Je vrouw nooit bedriegen met een ander. Door al die kinderen is het toch al overwerkt. Je mag je vrouw nooit pesten met een ander. Dus als je het even kan, ja dan. Als je het even kan, ja dan. Zorg dat ze er niks Voordat we zijn verloopt Hé hey, Siska, ben Siska Toen trek het je niet aan Want straks is het donker En kun je schrikken gaan Hé hey, Ronnie, mijn Ronnie, Als dat mijn vader ziet Maar Siska, wat denk je Hij merkt dat zeker niet Ik zet wel een ladder Onder het raam We hebben dat samen Al zo vaak gedaan Vanaf, dan gaan we naar de kerk in de stad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 Gaan naar de kermis in de stad Van de schiet en gaan we naar de reuze rast. Oh, de kermis, daar is altijd wat te doen En vol in dat reuze rand jij een zoen da La la de dag, maar gaan nou, mijn jongen als pa je hier eens uit. Tot zo dan, mijn ciska. en hoor je zacht je naam. Dan sta ik met mijn ladder onderaan je raam. Hoe gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan de naar het reuze Oh, de kermis daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuze land heb jij een zoen. Over en Siska Petersmit naar de kermis. En de volgende artiest. is geboren in Amsterdam. op 21 februari 1902. En al daaroverleden op 3 november 1983. Het was een joods-Nederlandse zanger. We hebben het over Heiman, roept naam Bob Scholten. U kent hem waarschijnlijk onder zijn artiesten, naam Bob Scholten. En hij heeft een heleboel leuke DJ liedjes gemaakt. In 1931 dat hij in dienst bij de Avro. Bij het orkest van Kovax Lajos. Louis Smit kreeg hij nationale bekendheid met liedjes als Omona. Goedenacht en weltrusten. Een huis met een tuintje en we gaan naar Rome. En hij was regelmatig medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. En u hoort hem nu Bob Scholten met Brein eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt voor maak er van wat je kan.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 Heb je niets te schenken? Heb je nog geld en nog goed?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 Ik zag je voor het eerst op het tweede perron, in de zon op het tweede perron. Ik weet nog heel precies dat de liefde begon, in de zon op het tweede perron. Alles is toen met de snelvrij weggegaan. gegaan, s'avonds kusten bij elkaar bij volle man. Ik zag je voor het eerst op het tweede perron, in de zon op het tweede perron. Met de trein, nee, het was behoorlijk vroeg. En toen ik op een rond kwam, had ik nog tijd genoeg. Ook jij stond al te wachten, ik heb verbaasd een groet. Een amo werd toen wakker, hij schoot direct en goed. Ik zag je voor het eerst op het tweede perron, in de zon op het tweede perron. Ik weet nog heel precies dat de liefde begon, in de zon op het tweede perron. Alles is toen met de sneltreinvaart gegaan. S'avonds kusten bij elkaar erbij, vol de man. Ik zag je voor het eerst op het tweede perron. In de zon op het tweede perron. Ik mij die ochtend had vergist En door me te verslapen de trein is had gemist Ik moet er niet aan denken, wat lieve schat misschien Had ik jou heel mijn leven dan nimmer meer gezien Ik zag je voor het eerst op het tweede perron In de zon op het tweede perron Ik weet nog heel precies dat de liefde begon In de zon op het tweede perron Alles is toen met de snelte hard gegaan S'avonds kusten bij elkaar bij de maan. Ik zag je voor het eerst op het tweede perron In de zon, op het tweede perron In de zon, op het tweede perron In de zon, op het tweede perron Zoek de zon op, die is zo fijn Want de de zon, de zijn, er, er zijn Zoek de zon op, die is zo fijn want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Het wel aardig, zomaar om je hoofd een huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt. Hey, hey, hey. Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want daar is het weer oké. Okay. En de mensen, dieren, bloemen, planten al een nee, en mee. Zoek de zon op, die is zo fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Maar hey. Maar als je boter op je hoofd hoogte blijft, dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er voorkomt? Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Mensen, en mensen rijpen groen, die zijn arm met een miljoen Die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen Als ze klagen aan mijn kop, maar geen rent, ik heb een strop Geef ik ze als naar antwoord met de boodschap, boemel op, zoek de op Die is zo fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet toch zijn Stapelaardig zo honing honie te heen.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 Heb een hele beste vriend, die de zon in het bemin. Gaan zich opvindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt hem van de weens. zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het vaste met zijn hoofd de zijn deis. de zon die is zo fijn. Want de beetje zon schijnt, te moet er zijn. Dat de zon, maar niet op de huid. Maar als je boven op je hoofd en Zoek de zon, de zon, die is zo fijn, maar is die fijn? Want een beetje zon het sching, dat moet er zijn, Stap wel aardig op Staapelaar, dat zomme hoogte Maar als je boter op je hoofd, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar dan moet je maar weten waar er van komt. Hé, hey, hé, hey, hey. En dat was Lou Bandy. We kennen hem allemaal, hè? Heb je in Zandvoort gewoond? Lou Bandy met Zoek de Zon op. En daarvoor hoorde u de spelbrekers met Op het Tweede Paron. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee... Op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door een Die komt elke week weer met een hele doos vol met uh, vinyl -singeltjes en dan zoeken we weer een paar leuke plaatjes uit. En uh, die gaan we dan weer voor u draaien. En de volgende dame, ja, is een dame... geboren als uh, Willy Albertina Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945... Nederlandse zangeres en actrice. En ze is de dochter van Karel van Brugge. Beter bekend als de zanger Willy Alberti. En haar artiestennaam is Willeke Alberti. En uh, ze was de, het oudste kind van de zanger. En uh, bracht een groot deel van haar leven door bij haar grootouders in Arnhem. En op elf jarige geleden debuteerde ze in de musical Duel om Barbara. Haar eerste plaatje dateert uit 1958. Zeg, papi, ik wilde u vragen. En u hoort er nu Willeke Alberti met Die Zomerdag... Die zomerdag zat ik op een terras met jou. Die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 Met een roos in je blonde haren zul je altijd in mijn gedachten zijn. Boven ons vaste hemelblauw. Die mooie dagen met jou. Zal ik alleen van jou nog dromen? Morgen ben ik weer heel ver van hier. Maar die roos die ik heb meegenomen blijft voor mij een souvenir. Ons was de hemel blauw, die mooie dagen met jou. Liever was ik hier bij jou gebleven. De zomer ging te snel voorbij. Het leven heeft me heel veel moois gegeven. En het middelpunt was jij. Zijn. Boven ons was de hemelblauw, die mooie dagen met jou. Du -du -du -du. Met een roos in je blonde haren, zul je altijd in mijn gedachten zijn. Boven ons was de hemelblauw, die mooie dagen met jou. Van Ronnie Tober. Met wat een roos in je blonde haar. Nee, met een roos in de blonde haren. Met een roos in je blonde haren. Ja, moeilijk lezen als je je brilletje niet op hebt. Ja, ik heb een, een leesbril. En af en toe dan vergeet ik hem wel eens. En dan, uh, dan zie ik dingen staan in de teksten die er eigenlijk helemaal niet staan. Dat uh. was Ronnie Tober. En daarvoor uh, een tweetal plaatjes van Willeke Alberti. Als eerste hoorde u die zomerdag. En daarachteraan in uh, 1962. Niet zoenen op het zebrapad. Toen was ze, meen ik, uh, 16 jaar oud. Uh, Albert. En de volgende artiest die is niet meer. Het is Rudolf Weibrand Kesselaar. Beter bekend als Rudy Karel. Geboren in Alkmaar op 19 december 1934. En overleden in Bremen op 7 juli 2006. Was een entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. En hij begon zijn carrière hier in Nederland... Bij de radio en televisie ging hij vervolgens werken. Bij de RAC ging hij vervolgens werken bij de Duitse zenders. En hij werd in Duitsland een uiterst populaire televisiepersoonlijkheid met spelshow's en andere formaten. En sinds 1974 woonde hij in Zieken. Laatst ten zuiden van Bremen. En uh, ik ken Rudy Karel dan uh, als uh, tv-presentator. En natuurlijk bij de radio van de liedjes die hij gemaakt heeft. Maar uh, ja, ik vond het dat hij uh, leuke programma's presenteerde. En uh, u hoort hem nu, Rudy Karel, met samen een straatje om. Oftewel, hij is rond het uitlaten. S'avonds in de oude wijk, kleine, smalle straten. Zo goed als verlaten. Weer is er een dag voorbij. Buren aan de overkant sluiten de gordijnen. De lantaarns schijnen. En mijn hond kwispelt blij. Samen een straatje om. Nu uit. Elke avond als de klok elf keer heeft geslagen, gaan zijn ogen vragen. Hij kijkt me vol verwachtingen. Ook al ben ik lui en moe, ook al is er regen, zijn er gladde wegen. Hoe dan ook wij gaan Samen een straatje om Zoals gewoonlijk elke avond Even een straatje om Voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om Dat laatste uurtje ervan En wie laat wie nu uit? Nu uit. Kom, kom, in. Zoek, zoek, ja. Ja, kom, kom, ja. Zoek ja. Ja, kom. Ja. Kom, zoek, zoek, zoek. Braag, Ja. Kom, kom, in, kom in. Weet je wat een rotter?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 Hij begint wel heel dapper aan zijn dagie uit. Naar Ajax, fijne Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit. Wel Ajax, fijne Zelfs als ze clubbindt, roept hij geen joeg. Hij. Met zijn voet op de treplank voelt hij zich pas blij. Weet je wat er op de dammer? Het moest van Moken de laatste trein naar Rotterdam, dat weet de kleinste keer. Hij vindt Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord. Goeiedag, die Marijke uit Kravendijken zag. Die Marijke, die Marijke uit Kravendijken is, is een kind van melk en bloed. Met jou niet trouwen, daarop zei ik voor jou ga ik uit de paard. Het is wel zonde, maar het is de zonde waard. Die rijken uit dijken is een kind aan melk en Dat was Ronnie Tober met Marijke uit Krabbedijken. En daarvoor hoorde u door met de laatste trein naar Rotterdam. En dat is natuurlijk vanuit Amsterdam ook, om, En de volgende artiest, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... is Leendert, roepnaam Leen Jongewaard. En u kent hem natuurlijk als Leen Jongenwaard geboren in Amsterdam... op 30 maart 1927 en overleden in Nice op 4 juni 1996... als een Nederlandse acteur en zanger... die vooral bekend genoot door zijn optredens in de televisieserie... Ja, zuster, nee, zuster en het schaap met de vijf poten... en uh, ook trouwens Citroentje met Suiker... en door zijn vertolkingen van liedjes zoals In een rijtuigje... Op een mooie Pinksterdag en Mijn Opa... en hij heeft nog veel meer liedjes gemaakt hoor. Ik heb er weer één gevonden... Alleen waard hoort u met kom uh, Kees. Kom Kees, het is maar tijdelijk zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk het kalmjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk laat ze er hang maar gaan, waait weer voorbij, geleidelijk aan. Donkere dagen, pokken en vlagen, tegenspoed. Schoppen en slagen moet je verdragen, het komt weer goed. Kom Kees, het is maar tijdelijk, zet al je zorg opzij. Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Trouble, trouble, trouble, kranten vol met trouble. Ze zijn weer aan het dreigen, maar ik denk bij. Kom, kom, kom, Kees, het is maar tijdelijk, laat ze er gang maar gaan. Waait weer voorbij, geleidelijk aan. Soms lijkt het onvermijdelijk dat ze er weer op los gaan slaan. Dan denk je, hé, hey, hoe moet dat nou gaan? Hoeveel Chinezen zouden er wezen? 1 miljard. Als die Chinezen door blijven kiezen gaat het hard. Kom, Kees, het is maar tijdelijk, wordt wel weer bijgelegd. Komt weer vanzelf op zijn pootjes terecht. Kom, Kees, het is maar tijdelijk... Duurt nog een jaar of wat. om Kees, dan ben je het eindelijk zat. Dan ga je onvermijdelijk naar de bejaardenplat. Daar ga je dood en dan heb je het gehad. Besluit, dan is het onvermijdelijk uit Ach, maar alles is zo relatief hè? En daarom plukt de dag Alle misère van heden is morgen weer opgelost Kees, het is maar tijdelijk, zal wel weer overgaan. Kom, Kees, we kan op je staan Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze de hang maar gaan. Wij weer, voorbij, geleidelijk daar. Boekjes afwegen, winkel aan wegen, hou maar op. Hou maar op. Doosjes inpakken, zegeltjes plakken, kleren op is maar tijdelijk, zet al je zorg op zijn. Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Kees, het is van voorlopig een aard. Kees, het is niet van mij, van de duur. Kees, het komt allemaal dan weer los. Kees, het is niet zo uit als het lijkt. Kees, het komt allemaal weer terecht. Kees, het gaat allemaal weer voorbij.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 Tot Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. Dames en heren, wij gaan zingen een liedje dat heet Op ieder potje past een dekseltje. En daar bedoelen we mee, dit kan niet zonder dat, en bij zus kan niet zonder, zonder zo. En het zit even lekker, dat is nogal een lang lied. Wat maakt die man een hijsa, hè? Nou, ben ik klaar voor. Ben je er klaar voor, jij rijmt, hè? Ik? Je moet rijmen, het laatste regeltje. Dat vind ik helemaal niet. Ja, je Ach, jawel. Let op, komt ie. Elf. Een spekplap zonder sloertje is als een... Uh, Kom op. Dat je moet rijmen. Een ja, ik sp baby zonder boertje. Pieter Potje past een dekseltje. dekseltje. Een bruidje zonder sluier. Koe cool, zonder uien. <lacht> Pieter Potje past een dekseltje. dekseltje. Nee, dat is niet goed. De is niet goed. Op je moet een dekseltje, dekseltje slaan. Dekseltje. Op het woord dekseltje. Oh, oh dat weet ik niet hè? Dat moet ik toch weten, dat of neem een satéje zonder pindasal. Ja, en dat is precies hetzelfde als Beerlijk zonder Het nee. Nee. is De eerste nemen. Vrom zou zonder Driesman zijn. Gelijk als Albert zonder heen. Al die dingen horen bij elkaar. Een moer zonder boutje. Rom op zonder houtje. Dat kan. Op ieder potje, pasteur, dekseltje. Een bakker zonder bruinbrood, brood. Uh, luier zonder plaasgood. <tie> Op ieder potje, pasteur, Een leuk. camping zonder tenten. Uh, ka een zonder zitten. Op ieder potje, pasten, We denken van een turfschip zonder turf. Ja, dan... En dat is precies hetzelfde als een olifant zonder... Oh, wat oh, moet ik lachen? <lacht> dat is toch wel toch En mijn vijver zonder vis. Maar of het manneke zonder... Zo, al die dingen horen bij elkaar. De Belgen zonder echo. Eh, zonder ze. <lacht> op ieder potje. Zonder bam. Yes, oh, Pieterpakje, Pasje. Ik ga wel een beetje zeer doen, nou, vind ik hè. Ah oh, jongens, stel je niet zo naar. Ja, als, al je, als je zoveel slaat, heb je, als je zoveel slaat, gaat dat schrijnen, en ja, dan moet je ja, zo het slaan. Dus ik sla nu even niet meer. Ik sla even over. over kan ik ook even, kan ik even over Slaan maakt ja, niet uit, Het is maar niet jammer. Ik okay. sla gewoon. We, dat stijg ik net tegen. Kan hij weer? Ja. Een tv zonder reutje, boom mijn joop zonder een neutje. Hoppieterparkje past een teksteltje. en auto zonder duiken. Ja. Ik weet zo gauw geen leuke. Hè? Al die dingen horen bij elkaar. Ja. En wat zou je denken van een pretpark zonder pret? Ja, bada, bada. Precies hetzelfde als alleen zonder korsen. En liefst een grillen zonder grill. Oh, maar weg, ga zonder pil. Oh, al die dingen horen bij elkaar. Het vind toch wel zonde eigenlijk. Dat we het we niet meer doen van mee die dekseltje. Deksel. Ja. Maar ja, toetser, dus, ja, dus je kunt het niet doet getoetseerd. Dus je kunt het niet doen. doen. Nou, wacht, wacht. We zeuren over dat ze dingen. eens een goed idee. Als ik nou zo doe. Dan kan ik dekseltje. En dan voel ik het niet natuurlijk. Dat de kleinste. Ja, dat is stukje. Dekseltje. Dekseltje. check, check. Als je beter. Helaas, maar dan voel je Gaan we weer? Perfect. De heide zonder hutje. Stop aan de boord. Op daar kan je passen. Dekseltje. Een vogel zonder veren. Een kont die je niet kan keren. Op daar kan je passen. Een auto zonder motor. Een boterham zonder boter. Ja, op ieder je pas Ja, hij springt zelf op de schoot. Ja. Hij is zei... zijn. Voelt je wat zingen je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Vandaar het tegen vieren, zoals morgens tegen vieren. Omdat het dag was echt gezellig wordt. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen. En kwam het altijd heerlijk onverwacht. Zou we eventjes een slokje kopen Maar eventjes, dat werd een hele nacht En tegen op de floren stond die hele zotte troep Van wassen en tenoren luiden zingen op de stoep Een agent kwam voorbij En weet je, weet je, weet je wat die zei? Oh, goedje, wat je Niet lang genoeg Nee De nacht is altijd veel te kort Omdat het tegen vieren Zoals morgens tegen vieren Omdat het dan pas echt gezellig wordt Ik had al vaak gezegd Het wordt een later Ik had te lang gehoord De hoogte tijd maar al die kreten mochten toch niet baten, Er zaten alweer mensen aan het ontbijt We zongen voor de laatste maal een carnaval -refijn. En kwamen de melkboer tegen op het lege stille plein En die zei, en die zei Weet je, weet je, weet je wat die zei En vol. Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Van daar te vieren, zus noordestevieren. Van daar te dansen en gezellig worden. Voor het geraden zien je Is de nacht niet lang genoeg? het was ja, dat was Toon Hermans met vogeltje. Wat zie je vroeg? Nou, vroeg hij nog een plaatje verander even duimen. Op ieder potje past een dekseltje. En dat was al uh, live van een programma met uh, uh, mevrouw van Gort en die andere man. Ik weet even niet meer hoe die heet. In ieder geval tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen veel plezier met CFM Jazz. En als u het programma gemist heeft op deze zondag, dan uh, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Ik laat u achter met Rijk de gooien. Nederlandse acteur, maar ook een komiek, zanger, schrijver en kolonist. U wordt er nu Rijk de gooien met Nelly van der Heuvel. Nog een hele fijne zondag en misschien tot ziens. We waren 15 of zoiets. En ik bracht je naar je huis toe op mijn fiets. Het was zo'n mooie zomer, dat bestond nog in die tijd. Ik reed met opzet langzaam, want ik wou je nog niet kwijt. Wou je nog niet kwijt. Oh, Nelly van der Heuvel uit de vierde klas. Hoe verliefd ik was door het zo.